De beste school in de lijst is het VMO Doorhoven in Gorkum. De slechtste middelbare school is, volgens de lijst, Goiland in Hilversum. Op de Wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Japanse Nagano heeft Michel Mulder zilver veroverd op de 500 meter. Hij moest alleen de Finn Pekka Koskela voor zich deelden. De prestatie was extra bijzonder dat hij drie weken geleden Tialf nog in een rolstoel verliet wegens een bovenbeenblessure. Brons ging naar de Amerikaan Tucker Fredericks.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 autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu. nu. Toebak leeft. Uh, wat is het koud. I know you want to stay in bed. But it's light outside. It's light outside one die your feet, so I'm going weer vol deze muziek van Wakey, Wakey... en You Saved My Life Once... of het heet eigenlijk gewoon Light Outside. En dat is het is ook, het is buiten alweer helemaal... gewoon licht. Hartstikke oh, oh, oh, oh. idee. Het is uh, toebakleefd Leeft en de Tweede Geelde vind Radio... programma. Welkom. En uh, leuk dat u weer ingeschakeld bent. Ik heb trouwens goed nieuws. Nou? Dat in de geestelijke gezondheidszorg dat is voor jou misschien ook wel prettig... worden ja? mensen steeds minder vaak en Minder lang in de isoleercel geplaatst. Ja, gehoord, en de mensen worden ook minder vaak vastgebonden. En in 2002 werd in gemiddeld 1 op de 4 opnames gesepareerd. Zo noemde dat, hè? Separeren. Ja, ja. En in 2011 was het nog maar 1 op de 12. Ja. En in 2002 werden mensen gemiddeld 17 dagen gesepareerd. Oh. En in 2011 was het gewoon 3 dagen. En ik denk zelf in die gezondheidszorg. Die mensen die worden alleen maar veel agressiever hoe lang je ze erin doet. Of, no, of ze worden helemaal gek volgens mij. Ik heb ook al een paar keer bij een cliënt gezeten in de isoleercel. Alleen de isoleercel moet je altijd rustig geworden, Maar wij hadden niet echt ruimte voor de goede isoleercel. Dus we hadden onze telefooncel omgebouwd tot isoleercel. Alleen dat, was, dat galmde een beetje. Op een of andere dus die zat daar dan met haar erin. En dan begon ze te schreeuwen. En, ja, het is, ja, het dan was... moet je gewoon bekleding gebruiken. Ja, je had, had het het bekleding geluid. erop moeten doen. Maar dat, dat... <laughs> We hadden er niet te goed over nagedacht. <laughs> eigenlijk, onze, zoals hier in de studio. Zij moesten rustiger worden, maar zij werden er uiteindelijk allemaal rustig door. Maar anderen werden weer onrustiger door. omdat zij namelijk, ja, het galmt. En die waren daar in de buurt. Dus ja, soms heb je, die je handen dus... vol meer aan de mensen eromheen dan aan die persoon zelf. Maar ik vind eigenlijk dat uh, mensen die uh, in de geestelijke gezondheidszorg werken... Ja? het zelf ook een keer moeten ervaren hoe het is om in een isoleercel te zitten. Want dat hebben je nog nooit gedaan, denk ik. Jawel ja, ja wij hebben namelijk een ik, wij wonen nee wij wonen ik werk in een oud bankgebouw ja en daar heb je natuurlijk een kluis ja met een hele dikke deur ja en soms zijn sommige cliënten zijn best wel een beetje druk denken, kom op we gaan even in het kluis. Dan gaan we met de tweeën in de kluis zitten. Dat is zo heerlijk. Ja, maar dan is het een uurtje. Een uurtje? Dan ga je wel eens even, 17 dagen. Even te checken hoe, je, hoe je eruit het komt. Ja, je maximale gewoon... Uh... Ik wil gewoon kijken hoe uh, je er dan uitkomt. Ik vind als... als 17 dagen. Bewaarder. Ah. Ja, nee. Maar je, doen ze dus met die cliënten ook. En dan denk ik van... jou. je moet eens kijken hoe gek jij wordt als je zo langer in de isoleer gezet wordt. In ja, de separeer. In de separeer. Dat ik ja. wel weer... Uh, dus, uh, Nou ja, ze zeggen dus als conclusie, als de uh, patiënt gespannen lijkt te worden, wordt het tegenwoordig met ze besproken. En ze yeah. voorkomen dat het gedrag uit de hand loopt en is vechten bijvoorbeeld niet meer aan de orde. En Bespronken. het is natuurlijk ook zo, ze zeggen ook, van, je bent net zo'n uh, snelkookpan hè? Yeah. Dus eigenlijk op het moment uh, yeah. dat je op niveau 2 al zorgt dat je intervenieert, in plaats van op niveau 7, dan gaat de... De, de deksel die springt er ja, ja, zomaar één keer werd hij agressief. Zomaar in één keer. Niemand wordt zomaar één keer agressief. Er is altijd de een, ogen kijken, een en proces aan ja. voorafgaande zoiets. Dat, dat is allemaal waar. Maar ja, je moet daar allemaal wel tijd voor hebben. Om dat allemaal in kaart te brengen. Om te van, oh ja, nu zit hij in fase 3. En fase 4. <lacht> nee, ik vind dat hij in fase 1 zit. Jij, heb jij die, die, die, dat heb je net jij niet gezien, gezien wat hij gedaan heeft. Ja. Oh, Oké, okay, misschien moeten we even vergaderen. Vergaderen, daar we helemaal geen tijd voor. Man. Ja. Nee. Dus dat gaat allemaal zo. Maar dan krijg je dus bij de overdracht van de dienst van, nou ja, ik ja. heb... Uh, die zijn er vier en die zitten in fase één, die drie en die zitten in vijf. Maar ik ga nu weg genoeg. Ja. Je tot ziens, zo uit. Nee, goed, binnenkort is het allemaal opgelost. Want het vervoer voor verstandelijk gehandicapten is klaar. Dat wordt niet meer vergoed en de gemeente moet daar een oplossing voor vinden. En wij hebben er ook mee te maken. Tegenwoordig uh, gaan ze gewoon een activiteit aanbieden. Gewoon in het, bij het wonen. Hoeven ze ook niet met het vervoer. Ik zal zelf gewoon in de slaapkamer klaar. Hoeven ze ook niet eruit? In het bed gewoon. En als ja, het, het, het fout gaat, trek badge. je gewoon de deur dicht. En dan zie je van de kom van een uurtje, kom ik terug. Kijken of je dan rustig bent, jongen. Gaan we dan weer een activiteit doen? Je kamer opruimen, waarschijnlijk dan. Toch weer? Ja. <laughs> Misschien is dat nog een idee. Nou, even tijd om de agressie dan maar van, je, van je af te trappen. Wat? Gewoon maar even. Want de wilde gitaarplaat is er weer natuurlijk. Op ons kunt u rekenen. Dat dacht ik ook. Ja, meneer opstelt altijd. Altijd klaar voor een leuk praatje en zo. Nu ook weer.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 Hollow places We're complacent Let's just face it Never gonna let me and Never gonna... don't go would you stay with me or would you just let it? said to you, don't go, would you stay with me or would you just let it go? Het heeft toch een beetje een leuk alternatief kerstplaatje. Dit hebben die belletjes erin ook. De Jeremy and someday with you. Misschien is het met de kerst daarvoor nog een generaal fiasco. En uh, bad habits. Hab, habits. Maar het grappige, ja, het te doen over het leger natuurlijk. Moet, kan niet meer verder bezuinigd worden vandaag in de kletskrant van Nederland. Uh, wie zag ik er nou over? En een van de minister die zei van, ja, nee hoor, het is nu bereikt. De grens is bereikt, want ja, uh, ja het geld is op. De Defensie kan niet verder meer bezuinigen. De Defensie kan geen extra bezuinigingen meer aan. Daarvoor waarschuwt minister uh, Hennis van Defensie en een mooi strak pakje zat ze daarnaar. Staat oh, ze, de zit ze, staat ze. Het dus zou wel grappig gewoon. zijn. Minister van Defensie, dat is dus een dame, begrijp ik? Ja. Oh, ik ik ja. weet niet, maar dat hij dan echt in zo'n SM-pakje zit. Ja. Dan. Echt, echt met Dat is een heel latex. fijn leerpakje. <laughs> Kamer even verloten om twee Nederlandse patrouilles een naar Turkije te sturen. Het gaat er maximaal 360 Nederlanders. Turkije? Ja, hier naar Turkije te sturen om ja. de grens met Syrië te bewaken. Dat zijn belangrijke missies. Dat kunnen we gewoon niet. Nou. Dat kunnen we niet. Daar kunnen we je bezuinigen. Dat is echt heel belangrijk. Onze bejaarden hier, die moeten met z'n allen op één zaaltje. Hè? Cli Cli cliënten moeten gewoon op een, op een daar darf. wordt er een prachtig tentenkamp opgericht. Heerlijk gewoon allemaal, mensen, maar dit hier kan je niet op bezuinigen. Met een en een sauna. Is het zo'n vrouwtje in het leer zit met dit te vertellen? Nou ik geloof er helemaal niks van. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Maar goed, mocht je het jouw wereld zijn, dan wil je jouw wereld natuurlijk wel be be beschermen. Je denkt ja, mijn wereld moet wel blijven, want anders dan uh, moet ik iets anders gaan bedenken. Dat is ook niks. Ja voordat je het weet, ook heel agressief. Ja, ik ga je gewoon nu eventjes... Uh... Afkappen. Ja, want ik, uh, ik ga nu ook heel ander belangrijk nieuws vertellen. Ik kan me niet voorstellen. Dat in Noord-Korea heeft het jacht van Kim Jong-il ja. uh, hebben ze bijgezet in het mausoleum van de leiders van het land. <laughs> Jawel. Het is niet zo'n klein hokje, te waar, te hokje te waar het is, is, denk ik. Dit is nog het mooiste. Om het schip ja. daar te krijgen, hebben ja. het over het geld, <laughs> is er een spoorlijn aangelegd. <laughs> Al dus de Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Het land bereidt zich voor op de herdenking van Kim Kim Jong-il's dood op 17 december vorig jaar. Ja. Het jacht is vanaf de oostkust bijna 3000 kilometer om het Ka Koreaanse schiereiland gevaren. En daar dus, dus nog 44 kilometer van land vervoerd om in de hoofdstad Pyongyang te komen. Ja, ja. Maar naar is het balsem van het goddelijke lichaam van Kim Jong-il <lacht> bijna afgerond. En hij zal worden bijgezet in het mausoleum waar ook zijn vader Kim Il-sung ligt. Dat oh. Die, ja, iedereen heeft zo zijn eigen wereld. Ja, ja. Het grappige is dat, dat ze het ook allemaal wel oh, sprekend vinden, Gewoon ja. Mensen leven op straat. Hebben lijkt het lijkt wel het moeilijk. hè, als je het ja. zo bekijkt. Ja, ja, hè? ja zo. precies. Maar goed, uh... dat er een spoorlijn wordt aangelegd voor. Voor een, de, voor een schip van hem. En om, ja, dan denk je van... Oh, dat schip gaan ze gebruiken voor een bepaalde passages uh, Nee, ja, dat gewoon... Een in een museum. Oh nee, sorry, mausoleum. In een mausoleum, precies. <laughs> Niemand mag erin, want dat is dan weer van... Ja, dat is de vraag inderdaad. Gaat hij dan in het, na, in het leven hierna... Gaat hij dan die boot gebruiken of zo? Is dat de theorie erachter? Ja, misschien hierachter? denkt hij dat wel, ja. ja. Het zou zomaar kunnen. <laughs> en dat is nog het ergste. Dan ja. zitten we in andere landen... Wordt er gewoon keihard om gelachen. Ja. Dus voor je het weet... Veroorzaken wij nu... Uh, een wereldoorlog, moeten we weer uitkijken. Ja, want we moeten met sorry, die, moeten meneer, wel met die uh, Kim Jong -il's zoon. Die wereld, met die wereld om de tafel, want die hebben hele goedkope arbeidskrachten. Daar kunnen we heel goedkoop dingen laten maken. Ja, maar ze kunnen Gaat ook zijn we, met z'n allen kunnen ze in één keer deze kant op rennen. Ja. Want dan zijn met zoveel. En precies. Ja, ja en, levensgevaarlijk. En, kinderen kunnen ook wel eens wat doen. Ja. Oh, sorry. Ja, ik, heb, ik heb niet alle, alle grap wat zeg maar, op uh, rangorde liggen. Dus vandaag af en toe een verkeerd grapje tussen pakken. Het is uh, 20 over 9 en het is tijd om even, wat is dit nou voor een ding? Een raar plaatje te draaien. Spring uit je bed en ja. dans mee. St. Kane, running. hoog Dat was geleden met een stagiaire. Nee niet, nee, nee, het was een vrijwilliger. Een vrijwilliger die is gewoon echt. Uh... Geen uitkering heb, maar gewoon geven van het besloten. Want ik, ik hoef niet meer te werken. Ik heb wat geld achterover gehad. Ik ga vrijwilligerswerk doen. Ik ga gewoon, dat is mijn roeping, gewoon vrijwilligerswerk. Kijk, dat soort mensen, die heb je in de maatschappij. Zijn er niet veel, maar die heb je gewoon. Ja, die hebt zei, geen en die hebben we nodig. Die hebben we nodig. Je bent echt nodig. Dus je komt twee keer in de week komt hij bij ons. En die staat een beetje eigenlijk niet helemaal in de maatschappij. Die staat aan de rand en die heeft altijd hele scherpe opmerkingen. En die heeft ook gezegd van, ja, allemaal wel leuk hoor, die regels van bovenaf. We moeten het echt samen doen, hoor. We kunnen wel weer kijken naar Rutte en dan zeggen... Oh, die Rutte heeft het er helemaal fout gedaan. Ja, maar ja. Het, het is... Het is hij, hij is in onze dienst. Wij moeten eigenlijk iets creëren met z'n allen. Wij je hebben Rutte af, niet nodig. Vraag je niet af wat Rutte ja. voor jou kan doen? Ja, precies. Maar jij dan voor... vraag je af wat jij voor Rutte kunt doen. Nou, voor het land mee dan. Maar goed, het <laughs> grappige is wel dat hij... Geeft, waar raakten we in een discussie? En het geinig is dan, dan gaat je stem omhoog. Net als in deze plaat. Hey, yeah, yeah. Dan probeer je, en dan je elkaar te overtuigen... Praat. En het geinige is... op een of andere manier... de jeugd van tegenwoordig begint ook zo te praten. Hé hey man, wat moet je nou? Know? We praten allemaal die hoge tonen. <laughs> en waar komt dat vandaan? Dat is echt een hele andere cultuur. Nee, dat heeft met de baby's te maken. Heeft dat met de baby's te maken? Ik had als je tegen een baby... ga je altijd je toon omhoog. Hallo, kudie, kudie, kudie, kudie. Zijn we zo achter elkaar aan het worden dan? Ja, ja. Oh. Dus we gaan iedere mensen nu als baby's benaderen. Anders luisteren ze niet meer. Hé, hoe moet je gewoon normaal, Als je gewoon normaal tegen iemand praat reageer niet, want het komt ook door alle reclames, vind ik, op de radio. Dat de hele tijd van, je reageert pas als het geluidplossing heel anders is, hoog is dus en zo. Wat doe je? Hé, hey, joe! Hé, hey, hallo! Als je zegt van, uh, ja, kan je even opruimen? Ja. ja. Dan heb je zo van, nou, dit heb ik niet gehoord. Is, ik <lacht> dus heb het gewoon, het gewoon niet gehoord. Het, het, ja, ik, ik vond het, dat is wel waar. Je moet je toon, moet je gewoon lager houden. Komt ja. ook wat strenger op in plaats. en rustig. Want, het, het klinkt zo'n noodgreep. Dus, nou goed, even een tipje op deze vroege morgen even <laughs> wat mee. Kan mij het schijlen. Straks deze plaat wat nieuws uit de regio. Betty Veert heeft een nieuwe singel. To the wise In a sense entirely on my own a desperate to to be to be Laatste op zo'n surfe plaat. Doe er nog gitaar plak je er nog vast. En worden nog een hele grote <tie> hippe plaat voor de ha! Met die sfeer. The had to be you. Ja, ik weet niet. Ik ja, ik heb er niet veel mee. Maar goed, het, het is leuk dat ze weer terug in de markt zijn. En wie weet gaat het lukken met deze plaat om weer eens een uh, hit notering in te uh, slepen. Kijk, wel even een ander plaatje. Dus, uh, dus sorry, ja, we moeten zo naar Zandvoort Nieuws. Ja, zullen we het nu <coughs> voor Voordat je weet, is het dan weer eens ontzettend laat ook weer. Ja, dan het begint... Nee, deze. Nieuws uit Zandvoort. Ja, precies. Zandvoort Nieuws. nieuws. Wat hebben wij nog voor nieuws? Ik heb uh, verschillende nieuwtjes uit Zandvoort. Ja. Um, de gemeente Zandvoort gaat weer meedoen met een, oh, een Zandvoortse uh, hockeyclub... Uh, om uh, traditioneel nieuwjaarswedstrijd te spelen... op zaterdag 12 januari. Ja, dat duurt nog wel eventjes. Maar ik begrijp dus wel van... Uh, of je ook geïnteresseerd bent om te hockeyen... of zo met een heel toernooi... kan je ook nog even kijken of het gaat lukken. Dat is één. Hockey, dat is toch... Uh... Met een stokkie? Met een stok... oh, ja, ja. Met stokkie? Ja. Ik ben heel goed met mijn stokkie. Weet je wel? Oh ja, uh, het gemeente Belangen-Zandvoort uh, vraagt... naar de stand van zaken bij de toezicht voor het alcoholverkoop. Het schijnt dus dat per 1 januari 2013... de gemeente verantwoordelijk wordt geacht... voor de toezicht op de alcoholverkoop. En... Uh, al 23 november is er in het NRC Handelsblad melding van gemaakt... dat tientallen gemeenten niet goed voorbereid zouden zijn... op de komst van de nieuwe drank- en wet. Er zou te weinig geld en tijd zijn om het toezicht hierop goed te regelen. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Er wordt, er wordt uh, binnenkort antwoord opgegeven op gegeven. Op die ja. vraag van of wij goed voorbereid zijn. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb hier nog een uh, politiebericht. Een uh, politiebericht, dames en heren. Ze hebben, even hoor, de nacht van zaterdag op zondag, al een week geleden bijna, nabij het, uh, het centrum van Zandvoort, een man aangehouden van uh, 24 jaar. Uh, bij aankomst uh, bleek dat er 24 jaar gewond was aan zijn hoofd. De politie heeft de ambulance ter plaatse gevraagd en uh, uh, uh, uh, is in het ziekenhuis gebracht. De 25-jarige verdachte bleek, uh, bleek verdwenen en na onderzoek in de omgeving zag de verdachte... Het is een vage bericht. Nou, laat maar. Laat maar. Laat eens aan de woensdag 12 ja, het december. Afgesproken, resten. Op woensdag 12 december is er van half elf tot hmm? vier uur een sfeer van de Kerstmark. op het grote plein de Brink in Nieuw-Innecum. Het overdekte plein is prachtig versierd. en om in de Kerstsfeer te komen. zijn er tal van kraampjes met kerstdecoraties en cadeauartikelen. En er is het ook nog om drie uur. Is er, een, er is eerst om één uur een optreden van Second Spring. En. De tweede lente. En er is de gluurwijn en overheerlijke pannekoek. En om drie uur is er een loterij met mooie prijzen. En dan wou ik ook nog even melden dat op 14 december... de laatste bijeenkomst is van 2012 voor lotgenoten van uh, ex- of kankerpatiënten. En uh, die is dus op 14 december van half elf tot twaalf uur... in de Theo Hilberszaal in, bij Ook Zandvoort. En dat is in uh, het kader van de Toon Hermansgroep. Oké. Okay. Nou, mijn tekst was helemaal door elkaar gehuzeld. Ik kan er niks meer van maken. Plakken en knippen, leuk. Maar dat... Uh ja moet je misschien uh, een vroegen doen of zoiets. Hotsee, gezondheid, dames en heren. Dank wel. Nou, ah, dit weer. Je, uh, uh, nou, tot zover de, de berichtgeving. En okay. uh, Nou, ik, ik kan nog wel één ding nee, nog zeggen. Eentje? Nou, Ken je Andy van der Meijen? Die, geeft, uh, die heeft een biografie geschreven. Geen genade. En uh, hij is uh, dus een ex-voetballer. Maar hij komt vrijdag 14 december tussen 3 en 4 uur. 14 uur. Ja, december. December. ja, mag ja? dat wel met voetbal en zo? Mochten we daar nog van? Ja, Heel wel. wel ja. Ja. Maar hij komt dus een boek wat hij geschreven heeft, dat heet Gegenaan. Komt hij dus signeren bij Bruna Balk en die aan de grote kocht? Oké. Okay. Dus nou. uh, hij, hij heeft uh, de Europese elite bereikt bij Inter En uh, hij ging miljoenen verdienen en uitgeven. En uh, hij was vrij naïef en zo. En het ging niet allemaal goed zoals het zou moeten. Maar hij heeft dus nu een boek geschreven erover. En hij komt. dat boek kun je dus laten zien hier. Dus Andy van der Meijen. Meiden. Leuk. Ooit wel gehoord? Het is het weekend zonder amateurvoetbal. Nee, maar het is pas een 14e, de 14 ja, okay. week. Ja, oké, maar goed. Het is leuk om dat nog even. Allemaal op de vuur te nou, laten gaan. Als ze slim zijn bij, uh, bij deze niet nader te noemen Stamford's Courant. Uh, gaan ze zorgen dat ze deze, deze manier nog eventjes uh, interviewen voor in de krant. Uh, die wat die hij komt... ervan vindt. Ja, we gaan het er gewoon uit. Want dan kunnen ja. ze hem nog eventjes. Uh, nog even uh, een nieuws Over de mening over. Uh, ja. Over het gebeuren, dus inderdaad met die grensrechter. Iedereen heeft wel een mening over. Iedereen moet gehoord worden. Ja. ja, het is toch schandalig. Mag... Het is belachelijk en zo. Hoe kan het fout gelopen zijn? En nu, de mensen die zeg maar, bij die voetbalclub gewoon voetballen. en misschien wel gewoon uh, normaal voetballen. en niet van die gekkigheid uh, doen. die worden nu aangesproken door andere klasgenootjes. Die worden bijna ook in elkaar geslagen. Van, Wat de, die voetbalclub van jou die heeft zich misdragen. Zo, ik heb het nog gelezen in de media. Wat een stel ik idioot? We zullen we jou zeggen elkaar. <coughs> dus nu krijg je nog eens slachtoffers van. De, ja, van de mensen die dus in diezelfde voetbalclub voetballen... maar zich wel gedragen, maar die worden aangesproken door anderen. Het oh, is echt allemaal een drama ook gewoon. Het valt niet mee. Het valt niet mee. Nou, straks nog wat positieve, like positieve berichten over uh, Jan Kruijf. Kijk, dat is dat, niet altijd weer een leuke draai in te geven. Start hier muziek. Dat heb ik vandaag. Now, all love is all like I can't live. Love is all like I only love in my life. Love is all...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 <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> all I can give you what you want is all that you want is love. And oh, baby, I can give you what you need. And all that you need is my love. Save our soul Oh, you can give what you want If all that you want So, baby, I can give you what you need Crystal fighters at Feel Me And you got the love. De liefde moet elkaar uit elkaar uitstrooien gewoon in deze moeilijke periode. Pas niet voor iedereen is het moeilijk natuurlijk. Maar oh goed, dat praat we praat elkaar soms ook een beetje aan. Kom op, zeg. Het is uh, vijf minuten over half tien. En uh, gisteren. Uh, op vrijdagavond zit ik altijd een beetje de krant te lezen. het nieuws en zoiets. En gistermiddag begon het gezeur om met mijn uh, vrouw. Onze auto wordt een beetje. met uh, een beetje oud. En. ze is bang dat ik elk moment er iets mee kan krijgen. Of dat ik hem in de prak rij. Ja, dat of kan. Of dat er iets stuk gaat of zoiets. Tussen zei van. of dat die. dat die. Dat die <kwijls> precies, dat die. Ja, hij doet het weer niet. Dat hij niet wil starten. Maar uiteindelijk uh, had ze gezegd... Ik, ik wil eens weten wat we voor onze oude auto krijgen. Dus wij naar een sloper. En de eerste sloper die we aandeden... keek zo, sliep eromheen. Ging er niet eens in zitten. maakte niet eens een uh, ritje. hij zei zegt, nou ja, de uitlaat is lek. Ik zie daar wat rook onder vandaan komen. En volgens mij is de motorkap... is, uh, is die overgespoten van... Nou ja, hij raakte zo een klein beetje aan. Oh nee, die is overgerold. Creatief, zegt hij. En op het dak haalt hij wat sneeuw weg. Hij zegt: Oh, hier ben je ook bezig geweest. Nou, Mijn prijs komt niet verder dan 700 euro. Ah. Oh, okie dokie. Nou, dus ik weet je nou... wat zo'n rolletje je oplevert misschien? Hij zegt: nou, Je kan verder ook nog wat proberen. Wat slopers, wat uh, inkopers. Misschien uh, geven die meer. Maar ja, ze bellen elkaar ook op. Hè. Dan gaan ze elkaar gewoon, gewoon inlichten. Hij, hij komt prijsafspraken. Is dat. Welke komt eraan. Ja, illegale prijsafspraken zijn. Dat, oh man, dat ga ik eigenlijk aangeven. Dus wij snel naar de volgende. En die man die keek ernaar, die zag waarschijnlijk even niet dat er wat sneeuw was weggeveegd. Dus die gaat zo'n rondje aan. Ah, Rijdt lekker. Die betaalde gewoon 1100 euro. Dus dat is een tip misschien als je auto nog in wil rijden. Dus maak hem niet sneeuwvrij. Nee, precies. Laat zitten. Breng hem zo naar de sloop en kijk wat je ervoor krijgt. Voor een sloop of voor een in, inruil of zoiets. Maar die sneeuw kan toch nog wel echt wel oplossingen bieden. Dus. Maar goed, dus zo ben ik dus een paar uur mee bezig geweest. En afwachten of ik dan nou volgende week een andere auto heb. We zullen het zien. Um, ja, ja, wat had jij nog? Ja, ik heb toch wel iets hoor. Ja? Dat vind ik wel leuk. Uh, de, in, uh, de Engelsman Keith Potter, die dacht dus een leuke ansichtkaart kaart hebben ontvangen. Maar de kaart bleek alleen niet voor hem bestemd. Maar voor de persoon die 100 jaar geleden in zijn boerderij woonde. De 65-jarige boer heeft geen idee waarom hij de kaart nu pas heeft gekregen. Ja? <coughs> hij vroeg nog wel aan de postbode. Die zegt: ja, Hij staat gewoon in die zak, weet je wel. En hij is met de hand gestempeld op een postkantoor. Verstuurd januari 1912. En op de postzegel staat nog King George V. En hij is eind 1911 verstuurd. Volgens mij wordt het. Een kaart die heel veel waard is. Wauw, dat is ja. nog voordat de Titanic is gezonken. Want dat was in april. Ja, maar hoe heet het? Die uh, meneer van de uh, expert van de Die zegt dat die waarschijnlijk die kaart in een machine is vastkomen te zitten. En er wordt wel vaker oude post ontdekt als de sorteermachines worden vervangen. Oh. Dat is wel grappig. Dus een oude en een nieuwe stempel staan erop. Ja. Yeah. En uh, ja, het blijft lastig om te achterhalen waar die vandaan komt. Maar uh, hij is uh, onlangs gewoon opnieuw door iemand verstuurd. Dus, uh, en er stond een liefdesverklaring op en uh, die hele relatie is nu aan de knop gegaan. En hele ja, de, familie, stambomen dat zijn niet, weer, ja, maar niet staat ontstaan. ik dan helemaal niet wat erop staat. Oh. Van lieverd, ik wil wel met je trouwen ofzo. Ja, en dat ik iemand het hele te... leven lang uh, ongelukkig is geweest. Ja, er, ja. Ik, ben, uh, ik ben vreemd gegaan, maar ik het spijt me en het was niet waar. En ik vind je broer niet lief, ik vind jou lief. En, ja, oh, dat ja, en, is, oh, en er zo films van, van gemaakt dan weer. Die de stamboom die had er ding. zo anders uit kunnen zien gewoon, maar... Helaas. Helaas. Dus, is door één klein kaartje is het allemaal misgegaan. Er is een leuke film op die heet uh, Changing Lanes of nee, niet uh, uh, Sliding Doors, geloof ik, van Quentin het We zien namelijk een verhaallijn dat ze dan in de, in de tram stapt en dat ze niet in de tram stapt. Oh, ja, en dan en krijg wat je wat dan twee verhaallijnen. Ja. Ze, ze is ze daar links aan vergaan, en eigenlijk. Dan was ze die persoon nooit tegengekomen? Nee, dan ja, ja, ja. is ze heel anders. Ja, daar had ik het gisteren met mijn schoonzus over. want die, die was toen echt stom toevallig in Stantwoord terechtgekomen. Maar ik zat naderhand te denken, als je dat niet gedaan had... Nee. Dan was je mijn broer nooit tegengekomen. Was je misschien wel nooit met hem getrouwd. Oh, dan hadden we juist spankelende gezelschap moeten misselen, missen. Ja. Dat ja. is ook wel jammer. Dat is wel heel jammer. Dus, uh, ik zie mensen thuis ook zeggen, ja, dat vinden we allemaal heel jammer. Ja, natuurlijk. Rijn, nou maar weer eens een plaatje. Ja, is het nou mijn... Uh, de jolandekeuze. Die, die zijn we helemaal vergeten. Ja, het, want het was nummer geluid. 7. Ik had Billy ja. Holiday. Ja. Ja. ja. En het was ja. een uh, cd met Jesse Christmas Songs. En ik zag hem vanochtend. Ik denk van nou, het sneeuwt heeft. Het is buiten wit. Ja. Ik denk, nou, ik ben gewoon helemaal in de stemming. En ik denk dat uh, CFM Jazz, dat is altijd op zondagochtend. Dat die misschien ook wel zeggen. Dan zeg ik tegen hun jongens. Jullie mogen van mij dit cd'tje best even lenen. Welk nummer was dat? Nummer 7, Billy Holiday. Nummer 7, oké. Okay. Ja, yes. ja, het leek mij leuk. Ja, sorry. Dus deze is uh, speciaal ook voor de collega's van zondagochtend. Het is gewoon een, een gezellig jessie nummer Ah, fantastisch. Hoe heet het nummer ook weer? Want dat, dat weet ik niet meer. Ik denk dat ik een bril nodig heb. Ik kan het ook niet lezen. Oh, maar het is in ieder geval Billy Holiday. I've got my love. Ah. To keep me warm. Oh, heerlijk. Snow the wind is blowing. But I can the stars. What do I care how much it may stomp? I've got my love to keep me warm. I can't remember the worst December. Just watch those icicles fall. cold. I'm burning with love. My heart's on fire. The flame grows higher. So I will weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep. Oh, heerlijk, die trompet, hè? Ja, doe maar hoor, heel fijn die trompetten. Ja. Ja, uh, nu I, even weer serieus, hè? Ja, yeah, sorry. I got my love to keep me warm. Billy ja, Holiday. dat is wel heerlijk als je dat gewoon hebt. En, uh, uh, dat, als je dus een hebt en je waardeert het even niet, yeah. luister toch weer even naar deze plaat, dan denk je weer van ja, het is ook eigenlijk wel zo. Ja. Kruip er lekker tegenaan, gezellig. Precies. Want niet lekker. iedereen heeft dat, hè? En wij denken altijd dat het zo leuk is. Maar als jullie er gewoon niks mee doen, dan willen wij ze mee. Nee. Oh, ja. als, jij er als, als jij er niks mee doet... Ja, hoor. Ik weet er nog wel iets mee. Ja. ja. Mijn idee is altijd ja? dat je het gewapende pistool in de zak moet nou, hebben. Nou, ik heb hem, hoor. Ik heb hem Hij is altijd bij. geladen. Ik, ja, hij is altijd geladen. Echt, als, als er iets moet gebeuren... Ik ben er. Ah. Geen punt. Kwart voor tien. In het Witte Zandvoort. Met allerlei belangrijke informatie. Ja, wat heel belangrijk is... Dat... Uh, je hebt dus uh, een soort uh, lelijkste woord. En nou blijkt dat taalnatie en Grexit genomineerd zijn als lelijkste woord. Ja. En de Grexit is dus een term die verwijst naar een vrijwillig of gedwongen uitstapje uit de eurozone en weer terug. <kuggen> maar uh, er zijn nog veel meer woorden die, uh, die uh, voor de lelijkheidsprijs zijn uh, genomineerd. Mm -hmm. Want bijvoorbeeld uh, dan heb je woorden als aardhommel en lentenzon. Die behoorden dus tot de mooiste woorden van het jaar. Maar uh, ja, je hebt nog andere lelijke woorden. Uh, dat zijn dus... Uh, de, de, de uktrut, ja, oh. ja met dubbel g, oh. Allemaal dat soort dingen. Maar je kan dus uh, op een bepaalde website kan je dus uh, gaan, uh, gaan stemmen welke je echt het lelijkst vindt en zo. Okay. Oh dus dat gaan we allemaal God, God, horen. Het wordt straks via Twitter wordt het allemaal uh, uh, wordt het verteld allemaal. Okay. Dus, ik ben heel benieuwd wat dit nou, gaat worden. Over de natie gesproken? Ja, het, echt, het gaat over de natie, zeg maar. undercover the, oh. uh, the cover journalist Thomas Kuben uh, Die is uh, echt jarenlang undercover bij uh, de natie uh, geweest. Maar die uh, ja, de, dan via allerlei uh, gesleutelde websites kan je dan uite uiteindelijk komen bij een of andere neo uh, festival komen. En dan hebben ze daar een rockband die dus allemaal heftige muziek spelen. Die ook gewoon het derde rijk verheerlijken. En de Holocaust gewoon ontkennen. En heeft hij oh ja. jarenlang heeft hij daar undercover uh, ge, uh, gefilmd. En al die beelden daar komt binnenkort een documentaire van. En het schijnt echt dat honderden, duizenden mensen daar gewoon in rondlopen in die nazi-wereld. Met haken en met. Het is echt te bizar. Gewoon. Het schijnt heel groot te zijn. Hij gaat er zelf bijna onder door, want hij is als de dood dat hij herkend wordt. Je ziet ook een foto bij, het bericht. Dat hij, uh, hij heeft een pruik op. Een grote zwarte Ach, helemaal zonnebril. Incognito. Helemaal incognito. Oh. En uh, hij heeft ook bijna geen vrienden. Hij heeft zo Ja, dit is gewoon mijn missie. Dit wil ik aan het licht brengen. Je dit, dit, dit, moet iets aan gedaan worden. En heel vaak uh, gaan politiemensen daar wel bij kijken. Bij dat soort festivals. Maar doen verder niks. Dus dat is... Dit is wel eng, dit. Ja, ja. ja. Het is een beetje, ze verzamelen zich met een uh, negatieve flow. En dat is niet goed. Want ja, uh, dus, ik, uh... de, de, de, die, die flow, die, die, die moet juist omgebogen worden, toch? Ja, ik vind het wel, maar hoe doe je dat? één er politieagent erbij, die, die, die denkt ik van nou. Leuk. Ja, maar die trinken het misschien weer. Dat ze dan met z'n allen in één keer. Waar, wow, dat ze helemaal uit een pannetje gaan, weet je wel? Ja, dan moet je met, met een heel leger er eigenlijk bijna bovenop. Ja, dat uh, duurt het ook maar niet. Dat Soms kan ook... je ook maar net doen of je gek bent. Ja. En dan houden ze vanzelf wel op. Ah, denk, van ik, nou, ach, uh, leuke wereld, jongens, laat ze even uitleven. Ja. In een, een dooddaggaandse dag, het, dag zijn, zitten ze gewoon op kantoor. Doen ze niks. Nou. Ja, is, ja die, die heb je inderdaad. Ja, precies. Oh, nou, wordt het ja. niet de stijl weer zo'n lekkere, fijne kerstplaat? Weer zo'n kerstplaat? Ja, weer zo'n klare kerstplaat. Waarom ook niet? Het is de toepak tot en met tien uur na tien uur. Goedemorgen, Zandvoort. En Rigby hebben een nieuwe versie gemaakt van Christmas Time. Hacking home straight from the storm.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 Rigby, it's Christmas time. Ja, het is vreselijk koud. Ho, ho, ho. Wat is het koud? Toebak leeft op draaien. 10 minuten voor 10, it's Christmas time. Nou, bijna nog twee weken. En uh, hoe valt kerst eigenlijk? Ik weet het nog niet eens zeggen. Kerst, uh, nou, het is heerlijk. Want uh, ik moet, uh, dat kan ik ook wel even vermelden trouwens. Dat ja. De, de 24e, dus de dag voor kerst, is het gemeentehuis dicht. En de dag voor oud en nieuw ook. Uh, wij moeten verplicht een vakantiedag opnemen. Oh waardoor je dus eigenlijk alleen die donderdag en vrijdag na Kerst zijn we open en dan daarna gewoon na, na Nieuwjaarsdag zijn we open ook iets later. Maar het is inderdaad toch wel handig om te weten. Ja. Dus wij hebben inderdaad uh, een lang weekend, vijf dagen, hè? Zo. Oh, wat een heerlijkheid. En uh, nou ja, wij zijn natuurlijk wel hè. Op, uh, op de 22e zijn we ja, natuurlijk. natuurlijk en we zijn ook uh, op de 5e volgens mij. Ja, waarom zo rustig zijn? Zijn we zijn? gewoon uh, met de uitzending. Dus uh. maar ja, ja we hebben nog, ik heb nog een berichtje en we hadden het net al over die, uh, over die enge mannen met die Hakenkruisen en ja, zo. Ja, ja, maar ja, uh, de politie uh, heeft dus ergens uh, een, een Zweedse artiest gevonden, die heeft voor een van zijn schilderijen de as gebruikt van Holocaust-slachtoffers. De schilder heet het Carl Michael van Hauswolf. Ja. Die claimt dus dat hij een urn heeft gestolen... uit een voormalig concentratiekamp in Polen... tijdens een bezoek in 1989. En hij heeft de as dus pas in 2010 gebruikt. Ik denk, nou, ook wel raar. Dan laat je dat gewoon de hele tijd staan in je huis... omdat je dat weet. Maar hij heeft het gemengd met waterverf... en gebruikt voor een schilderij. Dat hangt nu in een gallery in de Zweedse stad Lund. En uh, de woordvoerder van de Zweedse jodengemeenschap... Uh, Salomon Schurman... die noemt het schilderij te wachtelijk voor woorden... want het zou zo maar kunnen dat de as van een familielid van mij is... Wat is de theorie erachter? Uh, ja, dat weet ik ook niet. Maar de politie zegt dus dat Van Huishoff mogelijk aangeklaagd gaat worden voor het verstoren van de rust van de doden. En dat is strafbaar in Zweden. Maar de diefstaf vond weer plaats in Polen. En er wordt nu alsnog onderzocht of de artiest aangeklaagd kan worden voor het strafbare feit dat hij een ander land heeft gepleegd. Want eigenlijk heeft hij natuurlijk een soort grafschennis gepleegd hè? door die urn waarschijnlijk te jatten. Ja. Maar uh, ja, dat is een heel vaag verhaal. Want hij heeft niet echt gezegd waarom hij dat gedaan heeft. Maar nee. ik denk, als je verder gaat zoeken op internet, kom je daar misschien wel achter. Ja, dat is vast maar, wel een goede... theorie. Uh, ik wil het niet weten. Ik, ik ben zo van, nou, een rare gozer. Ja, maar misschien zit er wel een goede theorie achter. Kunstenaars hebben soms hele goede theorieën gewoon. Weet je, het, het product gewoon... is dan vreselijk, maar recht naar goed. Oh, nou, gedachten. Ja, mensen goed, gaan er misschien wel weer over nadenken. Over ja. wat er gebeurd is. Uh, en van, dit mag nooit meer gebeuren. Want er zijn er anderen die het weer ontkennen. Ja, daarom. Ja, dat daar ja, is het wel weer zo. Nou, nog even iets wat je denkt: nou, grappig dit. Jan Kruijf is nu ook 65 geworden. Ja. En hij is in het uh, Amsterdam Museum. Er zijn allemaal foto's opgehangen van mensen die met hem op de foto zijn gegaan. Ja. En dat is van jong tot oud gewoon. Ook verstandelijk genik hebben ze met hem op de foto gegaan. En die kwamen ook allemaal langs. Hij heeft het onthuld. En je staat niet bij stil, zegt hij. Maar uh, overal waar ik uh, kom ter wereld creëer ik iets. Het is altijd leuk, Jan Kruijf. Nou, <laughs> het gaat over voetbal. Het is niet echt dat je denkt van echt heel belangrijk, maar toch heeft hij voor de wereld wat dingen betekend. Hij heeft ook onder andere ook dat Cray uh, Foundation heeft hij opgericht. Dus hij heeft uh, goede dingen gedaan. Hij is nu 65 geworden. Ja. En in het uh, museum dus kan je allerlei foto's zien van hem, van dat hij heel jong is. Eh, Klassenfoto's, maar ook gewoon dat hij uh, tien jaar geleden bijvoorbeeld met uh, deze verstandig de jongen, Jurre heet hij geloof ik, op de foto ging. Ja, maar die. ik zie net ook een artikel in de krant. Ja. Maar uh, hij is heel, ke heel keurig opgevouwen. weer. Maar ja? hij heeft dus nou gisteren ook een, een, een, een, een oude bal die hij gewonnen heeft. Een gouden bal die heeft hij dus uh, aan het museum geschonken. Oh, oké. Okay. Ja. En dat staat ergens in, maar ik ben het nu weer even kwijt, maar dat wilde ik even kwijt aan je. Ja, Aan, precies. aan de luisteraars. Ja, je was me kwijt, maar je bent het nu ook kwijt. Hè? Ik ben Johan ook kwijt. Hè. Ja, nou. Goed. Uh, laatste plaatje voor 9 uur. Nee, 10 uur is het al, hè? Ik ben ja, echt helemaal boekjes Ja, we zijn gelijk helemaal van, uh, helemaal van het plaatje af. Nou, even een plaatje die denkt... Oh man, wat is dit heftig. Oud plaatje in een nieuw jasje gestoken. En wie kan dat beter dan Junkie XL? Hij heeft weer echt een retro album afgeleverd. Althans, alle oude plaatjes uit de jaren zeventig. Een love machine, Future uh, Tony Sunshine. Zou ja, dit is echt lekker om uit te stappen, mensen. Bas, oh. Bas, uh, Wat lopers. voor je oefeningen? Welke oefeningen doe je? Oh. dan? Heb je het voor de strekoefeningen en zo? En een beetje shaken. Laat het bloed pompen. Ja, ja precies. Ik snap die oefeningen en zo. de grote hit gaat worden. Geen idee, maar ik vind het echt een. De groove is oké okay. in deze Junkie XL Love Machine. voelt zich Tony Sunshine en dat is wel een producent uit de jaren 70 volgens mij. En het mij. leuke is dat als jij nu dit lied een beetje meezingt. dat de ja? jeugd denkt van, nou die is hip. Nou. Oh. Maar ja, in ieder geval uh, wie niet zo slim is geweest, er is nee. uh, in, in, in uh, Engeland, groot brittannië een onbekende gokker. En die heeft gewoon zijn lot uit de loterij ter waarde van 64 miljoen pond. Dus echt 80 miljoen euro. Heeft hij gewoon niet versilverd? Nou ja. Wat sukkel, hè? Dat is. Het geld gaat nu naar een goed doel. Hoeveel is het? Uh, nou ja, dus die 64 miljoen pond en de rente zelfs. Zo. En ik zou zeggen als doel. Uh, nou. Doe toch maar eventjes, uh, hoe zeg je dat, een loterij. Dat degene, als hij toch nog nog iets krijgt. Ja. Iets. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was Toe Markleven. Dan sturen jullie allemaal.